Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat bedreiging van rechters, officieren van justitie en advocaten... voortaan strenger kan worden bestraft. Minister Grapperhaus wil een maximale gevangenisstraf van vier jaar. Hij benadrukt dat zogenoemde toga-dragers een onmisbare rol spelen in de rechtsstaat. Elke poging tot beïnvloeding door intimidatie is volgens hem onacceptabel... Het plan volgt op de moord op advocaat Dirk Wiersum vorig jaar. Grappenhuis noemde dat toen een aanslag op de rechtsstaat. In Qatar zijn de vredesbesprekingen begonnen... tussen de Taliban-beweging en de Afghaanse regering. Het vredesoverleg moet een einde maken aan bijna twintig jaar oorlog in Afghanistan. De partijen zaten nooit eerder met elkaar om tafel. Ze hebben het in Qatar onder meer over een staakt het vuren... en de politieke toekomst van Afghanistan. De president van Peru wordt verdacht van corruptie en het congres wil daarom van hem af. Het parlement is een afzettingsprocedure begonnen tegen president Fiscara. Hij zou met publiek geld een zanger hebben betaald om de regering in een goed daglicht te stellen. Hij zou de betalingen hebben willen verbergen. De politie heeft in Tilburg een hardrijder opgepakt... die gisteravond met ruim 150 km per uur door de bebouwde kom reed. De bestuurder was een man van 22. Hij had volgens de politie een snelle auto gehuurd en had nog niet zo lang zijn rijbewijs. Dat mocht hij meteen inleveren. In Den Haag zijn de tronen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk. Daar wordt op Prinsjesdag in verband met de coronacrisis de troonrede uitgesproken. Normaal gesproken gebeurt dat in de Ridderzaal, maar die is niet ruim genoeg om genoeg afstand te houden.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 Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol? En ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat? Laat je kinderen niet bij het spoor spelen. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM.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 En goedemiddag, we gaan weer verder met, uh, ja eigenlijk goedemiddag, Zandvoort. We hebben geluisterd naar de triplets met You Don't Have to Go Home Tonight. En u heeft ongetwijfeld hier het nummer herkend van Marco Bussato. Nee, je hoeft niet naar huis te gaan vannacht. Uh, uit 1995. Want dat is de Nederlandse talige cover van dit nummer. Wat eigenlijk uit 1991 komt. En u vraagt zich misschien af, hoe weet de Roy al deze fantastische informatie. Maar dat komt omdat Kooi eigenlijk gewoon een bandelijke muzikipedia is. Uh, en al deze informatie met ons deelt. En we, nu, uh, we gaan nu luisteren, praten met Harry Lemmens. Maar daarvoor ga ik u nog even vertellen wat het programma voor vanmiddag is. We gaan praten met Harry als penningmeester bij de ZOO... de Zandvoortse Omroeporganisatie. En dat is dus eigenlijk gewoon ZFM. Daarna gaan we praten met Rob de Graaf, die hier ook bestuurslid is. Vervolgens hebben we een gesprek met Theo van der Laan over de HEMA. En komt Karim Elkabali ons vertellen over GroenLinks-voornemens... Uh, voor de nieuwe uh, raadsperiode. En nu hoor ik op de achtergrond uh, bij Harry uh, een heel klein stemmetje. Goedemorgen, hey. middag Harry. Hey, Goedemorgen, of goedemiddag is het. Ja, dat is lastig. Een programma wat Goedemorgen Zandvoort heeft... en om 12 uur gaat bellen om een interview ja, te doen. Welkom uh, in de uitzending uh, uh, bij jouw eigen uh, omroep eigenlijk. Ja. Oh, heel wel, wat zei je? Welkom in de uitzending bij jouw eigen omroep. Ja, ja, ja, ja. Je bent sinds uh, 1 januari uh, bestuurslid geworden... Dus uh, direct na de nieuwjaarsduik heb je waarschijnlijk een vergadering gehad. Zo ongeveer, ja? <laughs> ja, heb je hebt meegedoken? Nee, ik heb niet meegedoken. Oh, je hebt niet meegedoken. Maar je was natuurlijk daar wel vanwege de uitzending die ZFM uh, verzorgde. Ja. Oké. Okay. Um, hoe is het om uh, penningmeester te zijn bij uh, de ZOO? Uh, jouw vraag was hoe ik dat vind. Of... Ja, hoe je dat vindt. Ja, eh. Uh... Kijk, het is mijn vak. Ik bedoel, ik heb een administratiekantoor... en ik ben een aantal besturen... en overal waar ik in een bestuur zit, ben ik penningmeester. En ik vind het... Ik vond het en ik vind het nog steeds hartstikke leuk om dat te doen. Nee, is dat wat je nu gewoon op kantoor... dan een fantastische assistent hebt die zegt van... nou, ik ben wel bestuurslid, maar hier heb jij de doos met bonnetjes. gaat maar even uitwerken. Nee, zo werkt het niet. Nee, nee zo werkt het niet? Nee. Dus je doet, zit dat gewoon nog allemaal zelf s'avonds achter de computer? Ja, ja ik allemaal... doe dat allemaal zelf. Kijk, dat is uh, hard werken. Maar als penningmeester uh, ga je natuurlijk niet alleen maar over de boekhouding uitvoeren. Het gaat natuurlijk om het beleid wat je mee samenvoert. Ja, precies. En hoe is dat bij uh, de, de zandvoortse omroep? Sorry, ik heb jouw vraag niet helemaal begrepen. Ik zit in de auto, dus het is een beetje... Geen enkel probleem. We halen hem gewoon nog een keer. Eh. Uh, als penningmeester ben je natuurlijk niet alleen maar verantwoordelijk voor je financiën... maar je bent, dat is één deeltaak... maar je bent gewoon lid van het bestuur... wat het beleid betaalt voor de hele omroep. Precies. Nou, en dat is natuurlijk de vraag... hoe is het, gaat dat bij de Zandvoortse omroep? De uh, mediawereld staat een beetje op zijn kop. Uh, we hebben nieuwe media en oude media. Um, en zijn jullie daar met een visie over bezig? Uh, hebben jullie daar al een visie over? Nou, uh, laat, ik, laat ik in eerste instantie zeggen, ik zit in een bestuur. We zitten op dit moment met drie mensen in het bestuur. Marleen is voorzitter, Rob en ik. Uh, omdat, ja, helaas door uh, politieke uh, afwegingen heeft Maaike gezegd, ik, stop, uh, ik moet ermee stoppen. Uh, ja, dat is nou eenmaal zo. Daar kan je niets doen. Maar we zijn wel met een hele visie bezig. Kijk, en, en natuurlijk, de hele omroepwijze uh, is helemaal aan het veranderen. Door alles wat betreft uh, in, in nieuwe media: uh, dan heb ik het over uh, Instagram, uh, WhatsApp, uh, YouTube en dergelijke. Ja. ja, daar moet je als media wel op inspelen, ja. Ja, en uh, uh, nou denk ik, ben je meester... en kom, uh, reclameinkomsten die uh, uh, we nauwelijks hebben op dit moment bij ZFM... Uh, is er ook bekend hoeveel luisteraars er bijvoorbeeld zijn. En dat is natuurlijk voor uh, financieel beleid ook van belang. Ja, dat is, dat is absoluut uh, van belang. Ja, dat is, dat is juist zo jammer. Dat kun je eigenlijk niet uh, meten. Oké. Okay. Ja, dat is heel vervelend. En, uh, kijk, en helemaal door de corona is zijn er ook diverse uh, inkomsten vervallen... doordat bedrijven ja, het niet kunnen bolwerken... of bijna niet kunnen bolwerken. En dan is het eerste wat ze eruit gooien... Uh, dat zijn de advertenties, zeker de reclames. Wat ja. ik, waar ik het overigens niet mee eens ben. Want juist in een slechte tijd moet je reclame maken... wil je weer nog wat verkopen. Ja, daar is zeker wat voor te zeggen, ja. Maar... Uh, als ik bijvoorbeeld kijk, als ik een, een bericht plaats op Facebook... dan weet ik ook meteen hoeveel mensen daarnaar gekeken hebben. Uh, en Facebook die rekent mij dan 7 euro of 10 euro of 20 euro voor een, uh, voor een berichtje. Uh, ja. En als wij mensen willen betrekken bij de, bij de omroep... om bijvoorbeeld hier te adverteren... dan moeten we ze ook iets kunnen vertellen, denk ik, in de toekomst. Kunnen we daar een onderzoek naar laten doen? Of is dat mogelijk? Ja, nu ga je me uh, inhoudelijk uh, vragen stellen. Waarvoor <laughs> ik... Kijk, wij zijn bestuur ja. uh, en we zijn geen bestuur op afstand, maar we hebben wel bepaalde taken. Nou, bijvoorbeeld een van de taken die bij uh, de bestuur ligt, niet bij het bestuur ligt, maar bij de programmaleiding, is, is, is dit soort dingen. Dus, okay. en we gaan daar natuurlijk wel over uh, mee brainstormen en dergelijke, maar... Uh, Nee, op dit moment kan ik niet zeggen... hoe wij dat dan zouden moeten meten. Nee, nee dat snap ik. Dat is wat ik mijzelf hard op afvraag, hoor. Uh, en misschien ook wel andere luisteraars uh, ook. Uh, maar dit is een programmaleiding. Ja. Uh, en die is al helemaal uh, vast ingekleed. Nou, op dit moment... Uh, hebben we... Tijdelijke programmaleiding uh, door uh, allerlei uh, oorzaken. In, nou ja, in het begin van dit jaar ja. is de toenmalige programmaleiding gestopt. Uh -huh. Dat waren drie mensen. En op dit moment hebben wij uh, Leon, die uh, tijdelijk programmaleider is. En we zijn nu bezig uh, in overleg om te kijken of we nieuwe, een nieuwe programmaleiding kunnen krijgen... Ja, Le Leon helemaal in eentje het werk van drie mannen aan het doen. Ah, nou, laat ik het anders stellen. Ja. ja, het is fantastisch wat hij doet hoor, laten we daar duidelijk kan in zijn. Ik zeggen, ja. Maar in, in het verleden hadden we altijd maar één programmaleiding. Dat is, uh, zeg maar, een goed anderhalf jaar geleden is dat veranderd. Er waren er drie mensen, ja, die zijn er alle drie bij gestopt. En nu hebben we weer één programmaleiding. Oké. Okay. Dus, uh, uh, maar, Leon, is het interim? Is het de bedoeling dat er iemand bij komt, of dat iemand anders dat gaat overnemen? Nou, daar zijn we volop mee bezig. En daar hebben we binnenkort ook weer een bestuursvergadering over. En dan hopen we daar meer duidelijkheid in te geven. Oké, okay, dus dit interview is eigenlijk gewoon een, een twee weken te vroeg. Eigenlijk wel. <laughs> nou, in dat geval... <laughs> ga ik je maar bedanken. En dan gaan wij gewoon... Uh, um, zo meteen op de graaf nog zetten, proberen... wat meer informatie van ons te krijgen. En, gaan we, nu en luisteren, gaan we nu luisteren naar On My Radio. Dankjewel. Dat u niet ontgaan zijn, maar dat was On My Radio, bij Selector. Uh, een heel bekend nummer en het is uh, op mijn radio en ook op uw radio. We gaan uh, verder praten over uh, de Zandvoortse omroeporganisatie ZOO. De moeder van uh, ZFM, als ik het zo mag uitdrukken. En daar is sinds 1 maart 2020 Rob de Graaf bestuurslid geworden. Rob de Graaf, die velen van u nog kennen als de voorzitter van het bestuur van de ijsbaan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag Roy. Wat fijn dat je uh, tijd hebt om bij ons in de uitzending te zijn. En uh, ja, wij willen natuurlijk graag weten. Uh, wij dachten, joh, Rob die slot bij de ijsbaan die gaat uh, vakantie vieren, uh, de folder <laughs> verbouwen of andere dingen op het moment dat hij niks te doen heeft. Maar nu zit hij in het bestuur van de uh, lokale radio. Waarom? Ja. Waarom? Nou, eigenlijk, ik, ik, ik ben niet zo handig, dus uh, mij moet je geen uh, hamers en spijkers uh, in een muur laten slaan. Dus ik denk: God, besturen, dat vind ik leuk. En zoals je weet uh, ben ik uh, ook uh, in de Raad voor D66-fractielid. Uh, en Maaike Koper voor de Partij van de Arbeid. En Maaike was destijds uh, voorzitter van uh, ZFM. En die zei, uh, Rob jij gaat stoppen met de ijsbaan, wat zou je ervan denken om bij ons in het bestuur te komen? Nou daar heb ik uh, lang over nagedacht, want inderdaad wat jij zei, een tijdje vakantie uh, tussen aanhalingstekens uh, zou ook niet verkeerd zijn. Maar uh, de overeeniging van Michael was dus daar groot dat ik toch uh, ben uh, gaan proefdraaien in, in een van de vergaderingen. En uh, ja, dat, dat, dat, dat klikte eigenlijk uh, direct. Uh, Harry Lemmens, uh, de penningmeester die we zojuist uh, hebben gehoord, ja, die ken ik ook al jaren. Ook een bevlogen iemand die altijd klaar staat om wat te doen in wat voor bestuur dan ook. En ja, ik had zoiets van, daar moet ik gewoon, daar moet ik gewoon bij gaan komen. En uh, zo is het uh, gekomen dat ik in maart 2020 ben toegedreven tot dat bestuur... En wat mijn hoofdzakelijke taken zijn, is naast algemeen bestuurslid een, uh, proberen om uh, ZFM weer een financiële injectie uh, te geven. Dus daar zijn we op de achtergrond heel erg druk mee bezig om eens te kijken van hoe kan je nou de Zandvoortse ondernemers weer aan je gaan binden. Eh, we leven allemaal in onzekere tijden, dus je kan ze niet duizenden euro's uit de zak uh, proberen te kletsen. Maar dat kan ook op kleinere schaal. Dus daar ben ik eigenlijk op een uh, nog heel uh, laag, niet-drempelig niveau mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Roy. Nou, dat vind ik uh, uh, goed nieuws natuurlijk, want uh, ik heb in ieder geval begrepen dat de luisteraars die... Uh, naar ZFM luisteren. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Maar er zijn veel mensen, juist ook in de coronatijd, die heel blij waren dat ze het lokaal nieuws regelmatig tot zich kregen. Dus ja. dat heeft in ieder geval wat dat betreft een sociale functie. Absoluut. Maar uh, wat ik ook net probeerde te vragen is, als ik uh, een advertentie plaats op uh, Facebook of iets anders... dan uh, krijg ik keurig netjes een, uh, een, uh, een staartje iedere dag, of iedere paar uur zelfs. Voor een ja. bepaald bedrag, wat weet, weet ik wie ik bereikt heb. Um, en ik zit hier zelf vaak te presenteren. En ik heb me wel eens afgevraagd: luisteren nu 200 mensen naar mij? Luisteren 100 mensen naar mij? Of luisteren misschien wel 500 mensen of 600 mensen naar mij? Mm -hmm. En niet alleen naar mij hoor, ik bedoel ook naar mijn collega's. Nou, ja. zeker, zeker. Begrijp, ik begrijp je vraag. Ja, net als wat, wat Harry al zei, dat, dat, is, dat hebben wij niet kunnen meten. Dat, daar zijn we in het bestuur heel erg druk over uh, aan het, aan het uh, nadenken van... hoe kan je nou uh, gaan peilen, meten hoeveel luisteraars je nou daadwerkelijk bereikt. Kijk, als ik in het dorp loop daar ben ik heel eerlijk in Roy. Uh, dan vraag ik van goh, heb je nog vandaag naar Goedemorgen Zandvoort geluisterd, toch een van de betere programma's op de, op de radio? En er zijn er eigenlijk mensen die tegen mij zeggen, oh oh was dat, oh nee, vergeten of oh jee, ik wist niet eens dat dat bestond. Mm -hmm. Dus je moet ook een beetje reclame gaan proberen te maken voor je eigen omroep. En, en dat is lastig, want dat is een tweedeling Aan de ene kant uh, wil je heel graag weten hoeveel mensen naar je luisteren met heel veel plezier. Maar aan de andere kant moet je ook, denk ik, de mensen proberen te bereiken die nog niet naar ZFM luisteren. En dat is een uh, hels dilemma. Ja, en... en... Denken jullie ook bijvoorbeeld nou over nieuwe technologische ontwikkelingen? Mensen luisteren eigenlijk wanneer ze het zelf willen. Dus ja. als je nou zegt ik moet zaterdagmorgen de kinderen naar voetbal brengen en allerlei andere dingen doen. Ja. Dan zeg, nou dan kom ik vanavond thuis en dan ga ik vanmiddag luister ik wel even naar Goedemorgen Zandvoort, want ik vind het wel interessant. Maar, ja. Dan moet je het wel terug kunnen vinden. Wat theoretisch mogelijk is op onze website. Maar praktisch gezien. Ik heb mezelf zelf bijna nooit terug een, kunnen luisteren. Een, heel, een heel, heel leuk bruggetje dat je slaat uh, Roy. Uh, naast uh, het, het proberen te werven van, uh, van adverteerders. Heb ik me ook uh, opgeworpen. Om uh, samen met, uh, met Walter Sans en Marcus. Om de website aan te gaan pakken. En wij hebben al uh, met z'n drieën bij elkaar uh, gezeten. En aanstaande maandag uh, komt daar een vervolg op. Dan komt Walter naar mij toe. Uh, thuis en haal ik uh, mijn oude technicus van uh, de, de, de ijsbaan, uh, Roy Stamperger erbij, om ja. die website gewoon op een totaal andere manier te gaan inrichten. Zodat je ook bijvoorbeeld heel makkelijk kan uh, terugluisteren, dat er banners meelopen voor adverteerders, etc. Etcetera, etcetera. Dus we zijn heel hard bezig om dat, uh, om dat in goede banen te gaan leiden. Oké, okay, dat betekent dat er dus nogal wat te, op te, te veranderen staat bij zetten. Zeker, zeker, zeker. Dat is ook een van de redenen dat ik in het bestuur ben gegaan. Omdat stilstand is geen vooruitgang. Maar je moet natuurlijk niet alles willen veranderen als nieuw bestuur. Maar je moet wel een, een, een richting en een koers gaan aangeven. Dit zijn onder andere de dingen waar we heel hard mee bezig zijn. Ja, nou ja, vanuit een andere hoedanigheid weet ik ook bijvoorbeeld dat Lyon voor elkaar gekregen heeft dat de. Stichting Albert I. Jan nu ook het programma Rainbow Zandvoort, Rainbow Radio Zandvoort, presenteert. Ja. Dus daar hebben we ook weer een verbreding van het publiek. Absoluut. Uh, en uh, Leon staat er nu helemaal alleen voor. Uh, krijgt hij nog wat ondersteuning? Of uh, want hij is interim uh, programma manager? Zoals je al gehoord hebt ja. van Harry, is ja, ja. Leon, inderdaad, uh, interim programma ja. uh, Dat kan natuurlijk niet zo heel erg lang duren dat hij dat allemaal niet zo eentje doet. Ik ben, uh, wat dat aan gaat, iemand die altijd heeft aangegeven van je moet nooit alle kaarten op, op één of de twee personen zetten. Je moet dat veel breder trekken. Het hele vervelende van mijn uh, komst naar ZFM is dat precies op het moment dat ik bestuurslid werd... zo'n beetje de coronapandemie uh, uitbrak. Ik dus ook helemaal geen gelegenheid heb gehad... Om, om heel veel mensen van ZFM te leren kennen. Ik ken er een aantal, maar dat is meer uit een privésfeer... dan uit een, een verbinding vanuit je bestuur. En ik heb er altijd voor gepleit dat zodra uh, die hele corona achter ons is... of dat de maatregelen dusdanig zijn, dat je dat weer mag doen... om met alle medewerkers en vrijwilligers van, uh, van ZFM eens bij elkaar te komen. Want ik denk dat dat... ...hele juiste manier is om met elkaar uh, te gaan kijken van joh, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld het uh, extra programmaleiding erbij doen? Vind jij dat leuk? Vind jij dat leuk? Hoe zie jij dat? Wat, wat wil je gaan doen? En uh, da daar moeten we in de toekomst heel hard mee, uh, mee aan de slag. Ja, nou, ik uh, heb een hele leuke locatie, het Theater de Krocht. Dan kun je heel goed met elkaar vergaderen op anderhalve meter afstand. Dan heb je al een, best wel een leger vrijwilligers nodig. Wil je dat Roy, nog? Wil gaan meenemen, absoluut. Ja, en uh, toevallig hebben wij bij uh, uh, uh, Stichting Albert INC voor Pride... gaan we een ondernemingsavond uh, organiseren... Dat Echt, okay. ja, de enige plek waar we dat goed kunnen doen is in uh, Theater de Krocht. Als er twintig uh, of dertig mensen komen, dan kun je op afgang Nou, ik vind zitten. het een hele goede tip, Roy. fantastisch. Ik ga hem zeker in het bestuur uh, uh, bespreken. Oh, oké. Okay. Nou, blij dat ik nog een bijdrage op dat gebied heb kunnen doen. Sowieso. Uh, wat zijn de uh, verdere uh, plannen van het bestuur? Of waar, dingen waar jullie op aan het letten zijn voor de komende tijd? Ja, nogmaals een stabiele uh, omroep te blijven. Zoals je weet uh, speelt uh, Haarlem uh, een belangrijke rol die ons eigenlijk uh, heel graag zou willen overnemen of inlijven, hoe je het wil noemen. Wij als bestuur willen heel graag uh, zelfstandig blijven. Zoals je weet is in de komende raadsvergadering in oktober... ...staat de, de licentie uh, ter discussie. Uh, we gaan die gewoon krijgen, daar ga ik sowieso van uit. Ook de subsidie uh, moet gewoon weer doorgaan. Dus we willen eigenlijk... Zandvoort in Zandvoort houden, de, de, de ZFM, en niet worden ingelijfd door Haarlem. Maar goed, daar moeten we wel met z'n allen achter kunnen staan. En dat betekent, uh, jij als presentator uh, Ben, maar ook iedereen die, die iets met, uh, met, met ZFM te maken heeft, daar moeten we met z'n allen de schouders onder zetten. Ja, is dat uh, Haarlem 105? Die zegt van... Uh... Ja. Oké, okay. ja. dan dus zouden we een onderdeel worden van uh, 105? Nou, dat, uh... En dan moet je je maar afvragen of je, of je dan uh, je couleur lokaal, zoals dat zo mooi in politieke termen heet, <laughs> kan behouden als ZFM. En daar heb ik persoonlijk nogal mijn twijfels over. Nou ja, we hebben het voorbeeld uit de politiek, wat uh, in ieder geval niet een onverdeeld succes is, uh, om uh, in elkaar op te gaan. Samenwerking is één ding, uh, dat is natuurlijk misschien een andere mogelijkheid om te onderzoeken. Precies. Uh, ik heb laatst, uh, was uh, Radio 105 hier in Zandvoort, een uitzending in de haven. Mhm. Mm nou, dat, daar heb ik ook een interview gegeven. En dan denk ik, ja, dat soort dingen zou je soms ook wel een gezamenlijke uitzending wellicht kunnen maken. Sowieso, kijk, samenwerken is altijd goed. Daar, daar ben ik een groot voorstander van. Maar in een andere grote omroep opgaan, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar dat zal je begrijpen. Nou, dan krijg je waarschijnlijk een uurtje antwoord. <lacht> nou, als het <lacht> al een uurtje is. Oké. Okay. Nou, dat, dat is de, nee, Ik denk dat het inderdaad goed is dat Zandvoort zijn eigen omroep houdt. Absoluut. Uh, en ik. Ik zie wel dat er allerlei dingen veranderen. En dat blij dat er een bestuur is dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Elk kijkt naar nieuwe ontwikkelingen. En dat we ons ook verbreden. Dat we ook een jongere doelgroep kunnen aanspreken. Precies. Ja, want de, de jeugd, die jeugd is ook te overdreven. Ik zelf hoor ook tot die mensen die eigenlijk nauwelijks nog gewoon standaard naar de radio luistert. Je luistert naar je muziek wanneer je weet wat je wil horen. Ja, tenzij er ja. een reden is om te luisteren. En op het moment dat Precies. jij dat ook zelf wil... Ja, goed en daar is bijvoorbeeld uh, jullie programma, Goedemorgen Zandvoort, een heel goed voorbeeld van. Jullie zijn heel uh, uh, multifunctioneel, er is, er is veel politiek in, er is veel cultuur in. Hè, uh, wat ik nu allemaal over de radio uh, hoor, ja, dat moet voor iedere Zandvoorter interessant zijn. Iedere Zandvoorter die een beetje betrokken is bij ons uh, mooie dorp, die hoort daar dingen waarvan ze zeggen: Oh jee, ja, ik kan inderdaad meedoen, ik kan mee participeren, ik kan dit, ik kan dit of zus. Dat, dat is gewoon heel erg belangrijk. En daarvoor is die radio ook zo groot. Oké, okay, nou dat is een hele mooie afsluiting. Het belang van de radio. Uh, ik wens je een heel veel succes natuurlijk. Dank je zeer. Een fijn weekend. Uh, en binnenkort een uh, volgende update. Heel veel goed. Dank je wel. Dank je wel. We hebben genoten van Queen met Ledio, Gaga. Een heel passend uh, muziekstuk naar de vorige interview wat we gedaan hebben. En we hebben een kleine wisseling in het programma. We hebben nu Karim Elkabali aan de telefoon uh, van GroenLinks... over uh, de nieuwe raadsperiode uh, en de voorbereiding die GroenLinks daarvoor heeft uh, getroffen. Of alle andere ontwikkelingen die ermee te maken hebben. Uh, Theo van der Laan zit waarschijnlijk nog druk achter de kassen van de HEMA... dus we wachten eventjes tot we met hem verbinding hebben voor het uh, laatste onderdeel. Goedemiddag Karim. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Heel fijn. En hoe heb jij de start van uh, de nieuwe raadsperiode ervaren? Als ja, best wel zwaar. Uh, om vanuit het niet weer uh, drie, uh, drie avonden lang uh, te vergaderen. Uh, ondanks de alle normale werkzaamheden die je overdag doet, is uh, wel eventjes wennen. Maar uh, het was alweer een, een, een, een, ja, een lekkere start meteen er diep in. Dus dat was, wel, dat was wel fijn. Ja, en heb je het ook als een uh, constructieve start ervaren? of... Uh, nou ja, hier en daar, uh, ja weet je, mij maakt het als, als, als oppositiepartij in mijn uh, eentje niet echt heel erg uit. Maar hier en daar zie je wel al een paar scheurtjes ontstaan. Dat ik denk van hoe kan dit nou in de, in de eerste vergadering eigenlijk um, sinds er een, een nieuwe coalitie uh, zit in een nieuwe, in, in een nieuwe jaar zo gebeuren. Mm, vertel eens, waar, waar zag jij de scheurtjes ontstaan? Want misschien uh, ben ik ook te vermoeid geweest, al uh, ben ik een columnist om alle drie de avonden alles te luisteren en eruit te halen. Ja, dat kan ik me heel voorstellen hoor. Dat je op een gegeven moment denkt van nou, uh, ik ben er klaar mee en uh, ze blijven maar doorgaan daar in het gemeentehuis. Nou ja, aan het eind in de derde vergadering uh, ontstond wel een beetje een, een wat aparte seer tussen voor mij de wethouder Bluis en, en uh, de heer Hendricks van de VVD bijvoorbeeld. Uh, die waren het helemaal niet met elkaar eens over hoe het coalitieakkoord ge, ge, geïnterpreteerd moest worden. Dus laat ik het interpreteren van zin. En ik ben zelf van ja jongens, jullie hebben net uh, bijna een maand met elkaar lopen onderhandelen. Dan moet je dit ook wel met elkaar hebben besproken. Aha. Nou, dat is een, een leuk uh, puntje voor een uh, volgend onderwerp. Om daar eens over te praten. Maar ja. um, um, ik heb, kijk ook wat je zegt, ik heb Maaike net gesproken. Maaike Koper van de Partij van de Arbeid. En dat was mm -hmm. ook een van de dingen, uh, hoe gaan we met elkaar om in de Raad? Uh, ja. Het leek erop dat uh, uh, in ieder geval de discussies uh, soms een beetje fel waren. Maar in ieder geval dat ze nog wel in het fatsoenlijke bleven deze eerste drie avonden. Ja, zeker. Aan de andere kant, uh, discussies vinden pas echt plaats in de raad natuurlijk. Uh, en dit is een commissievergadering waar je eigenlijk niet in hoort te discussiëren, maar alleen maar vragen hoort te stellen. Dus ik denk dat, uh, dat, dat we nog even moeten wachten, want daar eigenlijk een conclusie over teken tot de raadvergadering. Maar de sfeer, is, onderling is die gewoon wel weer uh, hersteld en goed en daar gaat het uiteindelijk over om. Want we ja. elkaar de tent uit zegt, dan heeft Sanford daar niks aan, ze hebben er meer aan uh, als wij met elkaar uh, constructief uh, uh, in overleg treden. En, uh, dat is in ieder geval voor mijn partij, maar ik denk ook voor Maaike en andere partijen het doel. Nou, ik, ik, uh, we luisteren nu toch weer, we, weer een interessant verschil. Maar uh, uh, de, de vorige uh, Maaike Koper dus zei van ja, luister, in de commissievergadering wordt in stand wordt eigenlijk uh, alles uh, zover besproken, gediscussieerd, bevraagd. En gaan ze maar door aan elkaar en dat soort dingen. Waardoor de, uh, die wat langer duren en de raadsvergaderingen over het algemeen. Uh, wat meer richting besluitvorming gaan? Uh, ja, dat dat een <laughs> hoopste, maar tien keer is het natuurlijk ook nog wel dat in de raad ook nog wel een uh, hele waslijst aan vragen richting wethouders worden gestuurd. Uh, ja. en, en dat is juist bedoeld om daar met elkaar in debat te gaan. Ja, maar dat is dus een, een andere opvatting. Want ik, heb, ja. ik leerde net van, de, luister vooral naar de commissievergaderingen, want daar vindt meestal het echte debat plaats. Uh, en minder dan in de raadsvergadering. Maar dat is uh, wat jou betreft uh, niet helemaal het, uh, het geval. Nee, ja, wij mogen geen eens debatteren in de commissievergaderingen. Dat mag gewoon. Dat, dat, dat, dan word je afgekapt door de voorzitter. Theoretisch wel, maar door ja. vragen te stellen en wedervragen en vragen te stellen... Uh, krijg je ook bijna een vorm van een uh, discussie, leek mij uh, de afgelopen drie dagen. Ja, dat klopt ook. Maar uh, het echte debat moet natuurlijk nog pas, pas plaatsvinden... En... Iedereen is oneens met de stukken van, de, van het college. Die gaan die stukken nu proberen aan te passen en meerderheden zoeken achter de schermen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat spel gaat. Zeker met de nieuwe coalitie. Of dat, uh, of dat het gaat lukken of dat er daar al haarschortjes ontstaan. Ja. Dus dat is wel het interessante van de komende raadsvergadering natuurlijk. Oké, okay. um, dan, uh, dan heb ik natuurlijk nog twee vragen. Je zijt net enige uh, uh, uh, oppositiepartij, maar je, volgens mij heb je nog een uh, collega-oppositiepartij, de PVV. Ja, en de, en de Oude partij natuurlijk. En de oude partij, sorry excuus, ja. Maar het zijn toch een beetje twee partijen waar als je GroenLinks bent, uh, aan de linkerflank zit, uh, dat je daar niet zo snel de samenwerking mee opzoekt. Omdat dat gewoon niet uh, een logische wijze van, uh, van collega's is. Het, het, het zou logisch zijn als ik met de Partij van de Arbeid iets zou doen, uh, dan met een, een PV of de zet. Dus in die zin de enige aan de linkerkant. Ah, dat was een nuancering die we nog even gemist hadden. Het enige aan ja. de linkerkant. Uh, ja, en dan haarschurtjes. Is dat per definitie erg? Mag een, ook binnen een coalitie soms niet ergens anders over gedacht worden? Of, uh... Oh nee, ik, ik denk dat het juist heel gezond is... als je soms anders denkt over, over bepaalde onderwerpen. Uh, het is eigenlijk een soort van huwelijk... en in een huwelijk denk je soms ook even anders na over bepaalde zaken. Uh, en uiteindelijk is het dan de taak om er wel weer met elkaar uit te komen natuurlijk. Ja. Dus het is helemaal niet erg dat er af en toe een haarschurtje hier en daar ontstaat. Dat, dat, dat, dat hoor je me ook niet zeggen. Alleen, het is wel jammer als dat uh, weer zou ontstaan, omdat het dan ter gaat van zand wordt. Um, en ik denk, als jij met elkaar allemaal afspraken hebt gemaakt in de afgelopen paar weken, um, dat, je dan, dat je dan je daar ook aan moet houden en, en gewoon moet zorgen dat je daar als stevig uh, coalitie staat. En soms ontbrak dat voor mijn gevoel een beetje. En dat is echt niet erg, maar uh, het, is, het is wel dat je denkt van ja, kom op. We hebben net een politieke crisis ook achter de deur. Laten we doorschakelen en verder gaan. Het is uh, toch eigenlijk wel heel bijzonder dat uh, jij als enige nou ja, oppositiepartij... ter linkerzijde oproept tot uh, eendracht uh, binnen het college... Uh, om betastend te kunnen optreden als college. Ja, maar dat is toch ook nodig in deze tijd. Ik bedoel, we zitten nog... Uh, we zitten, nou, ik hoop dat we halverwege of net iets over de helft zijn wat betreft de coronacrisis. Um, maar dat, er komt nog steeds een hele hoop ellende aan. En daar moeten we gewoon als, uh, als gemeente... En als politiek moeten we daar gewoon klaar voor zijn. En het heeft niets, niet zoveel zin om elkaar uit de tent te vechten. Uh, dus dat, waarom zou ik dat, dat niet doen? Uh, ik zit er niet om, uh, om uh, alleen maar voor GroenLinks uh, op, de, op de trommel te slaan. Ik zit er juist om op de trommel te staan voor heel Zandvoort. En dat is in het belang van Zandvoort, dus dan kies ik daarvoor. Oké. Okay. En heeft uh, GroenLinks nog bepaalde speerpunten, zeg maar, die de komende periode... Je zei al, uh, uh, het opvangen van alle uh, eventuele tegenslagen die voortkomen uit de coronacrisis. Uh, nog andere punten die voor jullie de komende periode nog van uh, hoge prioriteit hebben? Ja, zeker. Nou ja, de jongerenwoningen. Uh, we zijn er al twee jaar mee bezig, maar dat is nog steeds een hele hoge prioriteit. We hebben natuurlijk al wel kunnen regelen dat er ongeveer 110 uh, woningen bij de Kei worden gelabeld uh, voor jongeren... Alleen we zien nu ook wel weer aan de, aan de acties rondom uh, de Facebookpagina, die uh, is opgericht door Romy bijvoorbeeld, dat er heel veel mensen zijn die in Zandvoort uh, van jonge leeftijd echt nog steeds op zoek zijn naar een huis. Ik werk het ook in mijn, in mijn, in mijn eigen omgeving. Er zijn heel veel jongeren zijn die zeggen van hoe kan het nou dat ik gewoon nou, minimaal bijvoorbeeld zeven jaar moet wachten op een, op een wachtreis... Uh, bij de Kei? Uh, of dat er gewoon, gewoon geen huis wordt aangeboden hier. Of een huis wordt gekocht en meteen weer verkocht voor een mega hoog bedrag. Um, dus dat is echt denk ik het grootste punt uh, waar, wij, uh, waar wij voor moeten strijden in de komende ja, jaar. Uh, en uh, natuurlijk de invulling van het duurzaamheidsfonds. Uh, dat is denk ik de interessantste uh, als groenlinks links om daar naar te kijken van hoe gaan we nou echt die stad op duurzaamheidsgebied hier in Zandvoort maken. Um, ik denk dat dat echt de twee, de twee grote issues zijn waar wij ons uh, op focussen de komende tijd. En natuurlijk zal de Formule 1 ook alweer doorheen gaan fietsen uh, langzamerhand richting uh, 2021. Oké, okay, nou dat zijn een, uh, volle onderwerpen die, uh, die de, de aandacht verdienen. Uh, de Kei gaat binnenkort uh, waarschijnlijk vertrekken uit Zandvoort. Ja. Dus dan hebben we met een, uh, een andere uh, uh, vereniging te maken... die in ieder geval uh, een wat sociale gezicht uh, lijkt te hebben. Ja, ik ben, ik ben heel erg benieuwd naar uh, hoe dat gaat. En uh, ook een keer een nieuw fris gezicht in Zandvoort is ook wel goed, uh, denk ik. Wat dat, uh, dat, dus... dat lijkt mij ook. Dankjewel voor uh, jouw bijdrage op deze zaterdag. Uh, heel veel succes de komende periode. En uh, dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Dankjewel. Dankjewel Karim. We hebben genoten van Orphans door Coldplay. Aan de telefoon hebben we inmiddels van achter de kast of uit het magazijn Theo van der Laan. Goedemiddag. Goedemiddag, de directeur van de HEMA. Hoe is het? Uh, met ons is het uitstekend, maar dat willen we natuurlijk ook weten over, uh, over u en over de HEMA. Ja. ja. Nou, met mij persoonlijk is het uitstekend. Laten we daar nou even mee beginnen, dus ja. dat, is, uh, dat is goed. En met de HEMA in gaat het ook goed. Volgens mij hebben we jullie nog steeds de verjaardag aan het vieren. Ja, nou ja, we waren natuurlijk dit jaar 50 jaar uh, jarig. Of 50 jaar bestaan. En uh, dat hebben we ja, op een merkwaardige manier uh, heel ingetogen moeten vieren. Ik heb uh, toen met dat net natuurlijk ook gezegd besmeer dat uit. Tot het uh, eind van het jaar doen we dingetjes. Maar uh, nou ja, als je iets wil vieren dan doe je dat met heel veel mensen en plezier en ballonnen en toeters. En uh, dat kon natuurlijk allemaal niet. Dus... Uh, ja, een beetje ingetogen verhaal en uh, we hopen dat we, we, doen stiekem volgend jaar als, uh, we, hopen dat, hè, we hopen net als jullie, dat het dan uh, anders zal zijn en dat er familie 1 is en noem maar op. En dan doen we stiekem nog alsof we 50 jaar zijn of 50 en een beetje. Nou, dat doe ik dus dat ook wel eens. We pakken het weer opnieuw op, maar we hebben een aantal dingen natuurlijk echt wel, uh, wel uh, in de ijskast gezet, jammer genoeg, maar goed. Oké, okay, en dan ja. zijn we natuurlijk dus ben heel benieuwd naar uh, de ontwikkelingen van de HEMA uh, landelijk. Ja, nou ja, er is gisteren is er iets spannends gebeurd. Of er is iets, uh, nou ja, kijk, uh, het, is, het is eigenlijk heel heel duidelijk. Twee jaar geleden heeft meneer Boekhoorn de HEMA gekocht. En uh, is toen uh, uh, langdurig in gesprek geweest om uh, de schulden te saneren. Hè? Want je weet het voorgaande daarvoor voor meneer Boekhoorn was het zo dat de HEMA was eigendom van een Engelse private, private equity firma. Ja. Line Capital. En die hebben uh, het, het, het private equity spelletje gespeeld. Maar dat speel je altijd zo dat je. Uiteindelijk is het dan zo dat het gekochte bedrijf. de prijs betaalt uh, van, van het van het zelf betaalt. Ja. Die koopt echt zichzelf en die krijgt dat op de balans. En dan kun je allemaal fiscale dingetjes mee doen en zo. Dat is allemaal, heel, uh, dat is allemaal hogeschool uh, uh, uh, rekenen. Maar uh, uiteindelijk was het zo dat, uh, dat, uh, dat die schuld onhoudbaar is geworden. Nou, meneer Boekhorn heeft daar de afgelopen twee jaar van alles aan gedaan. Uh, alleen, uh, ja, we nog constateren dat hij, uh, hij niet helemaal met de grootste schuldeisers uitkwam. En die zijn nou vanaf gisteren eigenaar van de HEMA. Maar die willen die HEMA helemaal niet uh, bezitten. Dus nu is het zo dat zij op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. En dat is al een tijdje gaande. Er zijn twee partijen. En daar komt gek genoeg die meneer Boekwon weer in terug. Want de ene partij, Parkom, dat is een investeringsmaatschappij in Nederland... ...voornamelijk samen met de familie van Eert. Dat is de eigen, zeg maar, dat is de familie die eigenaar is van de Jumbo-formule. Ja. En er is natuurlijk ook al een behoorlijke samenwerking met Jumbo. Hè. Tussen de HEMA en de Jumbo-zijn is een behoorlijke samenwerking. Dus die, die, die contacten liggen er al. En dan als derde partij zit daar ook meneer Boeghoorn bij. En er is nog een andere partij, dat is een Engelse partij... Um, en, en uh, ja uh, laat ik het zo zeggen mijn voorkeur gaat uit naar de Nederlandse partij ja, we hebben uh, ons, uh, uh, net geleerd zou ik zeggen juist dat is, de, de Engelse partij uh, is uh, uh, van hetzelfde laken en pak en uh, dat kan de hemel er echt niet bij hebben want uh, waar het nu uiteindelijk om gaat is dat er uh, nu de komende tijd versneld dingen duidelijk worden rust in de tent en, uh, en dan weer gewoon uh, ons gaan concentreren op wat we kunnen en wat we moeten. En dat is namelijk mooie spulletjes te kopen in de winkels van Nederland met name. Dus uh, de focus is nu wel heel erg internationaal en heel erg naar buiten gericht. En ik denk dat we moeten oppassen dat we onze eigen klant, dat merk je natuurlijk niet in HEMA in Zandvoort. En je merkt dat natuurlijk ook vaak niet in die winkels. Maar uh, ja, er zijn nu uh, bijvoorbeeld, er is uh, nu HEMA kopen in Mexico. Ja. Ja, ik wil natuurlijk de vraag leggen hoe uh, enorm zinvol dat wel of niet is. Daar ga ik ook geen uitspraak over doen. Maar ik heb er wel een mening over als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, de meeste luisteraars hebben er ook een mening over hoor. Oh. Ja, ik denk dat uh, veel van onze luisteraars hebben zoiets van... Uh, laten we de HEMA voorlopig gewoon even Nederlands houden. En dan niet uit puur chauvinisme, maar gewoon praktisch gezien. Zodat we hier ja. over een uh, paar jaar nog steeds bij de HEMA boodschappen kunnen doen. Ja, kijk, de HEMA een Zandvoort, die blijft zijn blijven. blijven hoor je wel, oh, en dat blijft. We hebben het moeilijkste jaar in ons 50 jaar met corona toch echt wel gehad. Moet er ook eerlijk in zijn. Dus als we dit overleven. Maar kijk, we zijn natuurlijk HEMA in Zandvoort. En mijn collega's in al die plaatsen zijn best wel bulletproof. Dat zijn vaak langjarige familiebedrijven die echt wel weten hoe het werkt. Maar ja, weet je, als je natuurlijk als HEMA zelf tegen die honderden miljoenen zit te hikken... Die, die, waarmee je dus jezelf hebt gevoel, want dat is natuurlijk het merkwaardige van, van, van de situatie. Ja, da, da, da, da, daar is geen kruidwezen gewassen. Ja. Dus dat moest een keer opgelost worden. En, uh, uh, en dat is dus nu gebeurd. En uh, meneer Boekhoorn, uh, die uh, levert ook medewerking. Van de week heeft hij ook gezegd: van nou, hij, hij doet dat ook in het voordeel van de HEMA. Hij heeft zijn hart wel bij de HEMA. En uh, nou ja, weet je, dat is natuurlijk fantastisch. En, uh, uh, nu, nu is hij geen eigenaar, maar hij zit wel weer via een U-bocht toch aan tafel. Ja. Dus uh, ja, het zijn soms hele merkwaardige dingen die uh, wij spreken. Als je het uh, in een boek leest, dan denk je: nou, dat kan helemaal niet. En uh, als het dan in de echt gebeurt, het gewoon. Hè, want op het ene moment ben je geen eigenaar, dan ben je niet, en vervolgens ben je het waarschijnlijk voor het eind van het jaar misschien weer wel. Hè. Dat zou zo maar kunnen. Je weet het nooit. De wegen van het kapitaal zijn ondergrondelijk, heb ik wel eens begrepen. Maar het zijn natuurlijk dingen die op zich met de HEMA niks te maken hebben. Het is ook nog eens zo dat de HEMA, want dat hoor ik ook wel eens, dat er mensen waren die zeiden, ja, gaat de HEMA failliet. Maar eigenlijk zit dat eigendom ook alweer in een vennootschap. Dus de HEMA, die, die vennootschap, die zou failliet kunnen gaan, maar de HEMA onzicht... Ja. Ik zeg niet uh, dat het natuurlijk uh, heel erg uh, goed gaat met zoveel schulden en rentebetalingen. Uh, maar is dan nog weer een andere stap? Hè? En dat, dat, dat schissen een hoop mensen vaak in. Ik denk, ja, de HEMA gaat hier. Maar eigenlijk gaat de firma daarboven met de aandelen van de HEMA. Daar zitten de grootste problemen. Want daar zijn ook die schulden ingebracht. Die zijn niet, die zijn niet in de HEMA zozeer gebracht, maar in de firma die de HEMA bezit. Nou, dat is voor... Uh... Denk ik veel luisteraars een geruststelling. Ten eerste, het ja. HEMA van Zandvoort maakt er geen deel van uit. Uh, op die zin dat ze daardoor uh, zullen gaan. En dat die andere uh, grote aandeelhouders. die moeten van met elkaar uitvechten. De grote aandeelhouders. en, en daar merk en je niks van in de winkel. Want die ja. grote aandeelhouders. die kopen natuurlijk niet die spul in, die wij verkopen. Nee. Dus uh, die, het is meer het aandeel. en het geldverhaal wat daarboven hangt. En ik vind het fijn dat ik dat nou eens kon uitleggen. want de HEMA gaat niet failliet. Alleen als u zijn tent met de aandelen natuurlijk omgetrokken wordt... Dan, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem met de HEMA. Maar goed, weet je, de HEMA is natuurlijk wel echt een Nederlands bedrijf... wat voorlopig nog bestaat. hoor. Daar heb ik uh, denk het uh, van overtuigd. D nou, dat is goed nieuws. Uh, bedankt voor de, deze les in de Graag, structuur dag. van noodschap... en uh, kapitaalstroom. ik spreken, hier. Tot binnenkort. Jo, tot gauw. Goed Dag Theo. Doei, doei. Doei. lies Cause all of the time you're just Moeilijkste jaar in het bestaan van de Hema van Zandvoort, maar we hebben het nog maar daar tegenovergesteld. Dit prachtige nummer met de best year of our lives. We gaan afsluiten het programma vandaag. We hebben mededelingen en de afsluiting. Alle grootschalige evenementen zijn tot na de orde afgelast. Helaas weten we niet tot wanneer, maar mocht het dus er weer zijn, dan laten we u dat weten. Wel staat er op de agenda voor volgende maandag 21 september... een bijeenkomst voor Winter Pride van Pride of the Beach. In de, uh, en daarvoor zoeken we nog mensen die daaraan mee willen werken. Ondernemers, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties... kunnen zich aanmelden bij info.prideatthebeach.com. At en dan ga ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt. Techniek, koordraaier en ook de muziek uiteraard van koordraaier. De redactie van Gert van Kuik, de presentatie van mijzelf... en alle gasten die tijd hebben gestoken om geïnterviewd te worden. Dank u allemaal en u bedankt voor het luisteren. Prettig weekend.